In uur, Joris met het NOS journaal. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft beelden getoond van de aanslag op de rechtbank in Amsterdam in september. Nog altijd is niet duidelijk wie er achter die nachtelijke aanslag zat. Op de beelden is te zien hoe een man heen en weer loopt en een professionele raket afvuurt op het gebouw. Volgens de politie gaat het om een antitankwapen dat in het leger wordt gebruikt en is het een wonder dat de beveiligers in de rechtbank ongedeerd zijn gebleven. De politie is op zoek naar twee verdachten... die in de buurt van de rechtbank zijn gezien... en roept getuigen op zich te melden. Een Amerikaanse militair die afgelopen weekend met explosieven werd opgepakt... op een luchthaven in Texas... zegt dat hij had vergeten ze uit zijn tas te halen. De man is mijn opruimer van een elite-eenheid in het leger... en werd op Oudejaarsavond aangehouden. Tegen de FBI heeft hij nu verklaard dat hij de tas niet had gebruikt... sinds hij in april terugkwam uit Afghanistan. Volgens hem is het gebruikelijk om daar met twee pakketjes explosieven te lopen. De FBI twijfelt aan zijn verhaal... omdat de man een week eerder ook al op een vliegveld was betrapt... toen had hij een rookgranaat in zijn tas. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten... over een Amerikaans vliegdekschip loopt op. Iran wil niet dat het schip terugkeert naar zijn basis in de Persische Golf... maar de Amerikanen trekken zich daar niets van aan. Iran dreigt ook de straat van Hormuz te sluiten... een belangrijke route voor olietankers... Volgens de VS is afsluiting in strijd met het internationaal recht. Door de oplopende spanning tussen Iran en de VS is de olieprijs flink gestegen. De Nederlandse ambassadeur is vandaag teruggekeerd naar Teheran. Hij werd op 1 december voor overleg teruggeroepen... uit protest tegen de bestorming van de Britse ambassade in Iran. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten... Overdag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden. In de middag en avond weer veel wind. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 Vanaf vrijdag is ze met het Kamermuziekensemble Amsterdam Sinfonietta... te zien in de voorstelling breder dan Klassiek. En daarna gaat ze met het Scapino-ballet op tournee met de voorstelling Spits. Ze treedt hier straks ook nog live op. En we laten ook haar versie horen van... Is bin van Kopf, bist, voel zelf, Liebe aangesteld. En u komt aan het woord niet te vergeten, want ik ben nou zo benieuwd... wat u ooit heeft meegemaakt dat zo bijzonder is... dat u er zo'n film- of theaterstuk van zou kunnen maken. Of misschien denkt u, nou, mijn verhaal is zo bijzonder, uh, een regisseur die smult daarvan. En uh, die, die kaskraker, die is binnen handbereik. U kunt bellen, en Ellen ten Damme is uh, is ook te gast, ik zei het... en die kan toch wel een beetje beoordelen of dat plan kans van slagen heeft. U kunt bellen naar 0800 1121. 0800 1121. mailen, kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Er komen uh, echt uh, mooie mails voor jou binnen, Ellen trouwens. Ja? Uh, Hans Koolmees uit Rotterdam houdt het kort maar krachtig. Ellen ten Damme, forever. <laughs> nou, dat is een mooi was compliment. Dat maar waar? Ja, ja, was dat maar waar, ja. Of nee, ook niet, laat ook maar. Toch ik? niet? Nee. Nou, voorlopig dan nog even forever, hè? Mooie tussenweg. Dan Tim Timmerman, die zegt: uh, toen ik zag dat Ellen ten Damme je gast zou zijn, dacht ik dat wordt laat slapen. En dat gebeurt dus nu ook. Uh, ik ga weer heerlijk verder genieten. En dan een mailtje van Jan Leenders uit Weert, en die zegt: ik ben een grote fan van Ellen. Wat een veelzijdige vrouw. Haar stiletto show in Venlo was magistraal. Ik heb al haar CD's, en ik vind met name de CD Durf Jij geweldig. En dan met name het uh, laatste nummer, daar waar jij wil zijn, van Robin Berlijn. Heel oh, indrukwekkend. Ja. Ja. En Eigenlijk veel te kort op de cd. Mm -hmm. um, dat schrijft Jan Leeners uit Weert. Over die cd gesproken. Die cd waarmee je dus ook weer een heel nieuw publiek hebt uh, weten te bereiken. Wil je daar ook een liedje van spelen? Live, ja? Yeah? Ja, natuurlijk. Zal ik, een, zal ik even voor tussendoor iets, een up, iets, iets vrolijkers doen? Ja, het is één uur ten slotte. Het is misschien wel goed om mensen weer even, even helemaal wakker te krijgen. Hè? Welk liedje gaat het worden, Ellen? Uh, Koningin van Frankrijk. Koningin van Frankrijk. van de cd Durf jij van Ellen ten Damme. Ja, zit je in de klop, Moet je even helpen met je koptelefoon? Gaat het goed zo? Volgens mij gaat het niet goed. Ja, anders kom ik je redden. Afgesproken. Koningin van Frankrijk, Ellen ten mij. Als ik de koningin van Frankrijk was Dan droeg ik duizend jurken op een dag Buifde ik zo lang tot jij me zag Jij met je rode revolutionaire tas Als ik de koningin van Frankrijk was hm. Als ik de koningin van Frankrijk was, dan deed ik al mijn duizend jurken uit. Werd ik heel royaal, je rijke bruid, en werd je in mijn handen zacht als was. Als ik de koningin van Frankrijk was. Je rookt met vrienden in stinkende kroegen. het stinkende tot je vinden de nacht. Oh, dat gaat helemaal mis. Oh, Hoe beginnen, Ellen? Ik heb te veel wijn gehad. Hè. Ik wil dat nooit meer voor mijn neus zetten, want, uh... Ik neem die fles nu in. Overnieuw, Koningin van Frankrijk? Nee, ik ga niet overnieuw. Welk dat liedje ga je dan doen of ga je gewoon verder? Ik ga gewoon verder. Koningin van Frankrijk, deel 2, Ellen dammen. Je rookt met vrienden een stikkende kroeg. Met stampen tot diep in de nacht. Wanneer ik me soms bij jullie wil voegen, dan lach je me uit omdat iedereen lacht, omdat er niks te lachen valt. Als ik de koningin van Frankrijk was. Allee, hop! Ja, normaal gesproken komt hier een ontzettend leuke figlofoon-solo. Maar dat kan nu even niet. Hij duurt ook heel lang. Wordt een heel lang nummer dit zo op deze manier. Merci beaucoup. Als ik de koningin van Frankrijk was Verbood ik jou met al je dronken vrienden Die jouw gezelschap nergens mee verdienden Dan brak ik eigenhandig hier een glas. Als ik de koningin van Frankrijk was Als ik de koningin van Frankrijk was Vermoorde ik je vrienden allemaal Piste ik je hoofdje op een baal? Opdat je stil en rustig bij me was. Als ik de koningin van Frankrijk was, si je la reine de la France, tu n'as pas de chance, tu dois mourir, mon chéri. Excusez-moi, mais c'est le drôle! Koningin van Frankrijk, Ellen Tedammen. Wat een cd-durf uh, jij? Zeg je toch nog maar een klein beetje wijn bij schenken? Ja, het maakt niet toch allemaal in bal meer uit. Hè? Geef maar. kom oh, Alsjeblieft. Op. Lekker glaasje witte wijn. Ellen <laughs> Tendamme, eh, als u eh, nou denkt van, ja, ik heb iets meegemaakt. Het is zo bijzonder dat er zo'n film- of theaterstuk van gemaakt zou kunnen worden. Dan kunt u bellen. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl. Twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Misschien heeft u wel een uh, rol voor Ellen in gedachten. Of, uh, wie weet... Uh, een happy, kan end, een happy end. Graag een rol met een happy end, hoor ik net. En het is misschien ook nog wel leuk om, uh, om uh, ja, uw idee voor te leggen aan Ellen Tendam, Want zij heeft natuurlijk ervaring als het om theatermaken gaat. En wie weet kan zij een beetje beoordelen of uw plannen kans van slagen hebben. 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Er kwam bijvoorbeeld een tweet binnen van Gert-Jan. En Gert-Jan die zegt... Het leven lijkt me wel een goed onderwerp voor een theatervoorstelling. <laughs> En daar heeft ja. hij, denk ik, gelijk in, uh, Gert-Jan. Aan de telefoon Nico. Nico, goeienacht. nacht, uh, samen. Ja, een vraagje voor Elmendendam. dammen. En als uh, je het over klassieke uh, muzici waar ze mee gaat. Uh, of ze mee optreedt en gaat uh -huh. optreden. Maar ik ben zelf ook een beetje klassiek geschoold met piano. En, uh, maar ik heb ook hobby, uh, Franse chanson. Dat ik leuk om naar te luisteren. De Franse taal interesseert me. Ja. Maar ik vroeg me af. Uh, uh, zingt Ellen ook Franse chansons We het over uh, de vrije moord uh, daarnet. Ja. Ellen? Nou, uh, uh, jazeker. Dat wil zeggen, uh, uh, ik ben helemaal geïnspireerd erdoor, omdat ik, ben, ik heb, uh, ja dat weten mensen misschien niet, maar ik was erbij, met, bij de show van Yvonnie in Parijs. Ja. <laughs> de show waar hij heel tevreden over was. Ja, ik, ik had daar een hele grote rol in. Dat wil zeggen, ik zong. Uh, de Franse chansons. Dus uh, um, dat was ontzettend leuk. Dat waren nummers van Yves Montand. Um, La bicyclette, bijvoorbeeld. Quand on partait de matin, Quand on partait sur le chemin. La bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Y avait Fernand, y avait il Y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Nou goed, ik, ik, vind het, ik vind het Frans hartstikke mooi. Maar ja, ik heb al zoveel dingen te doen. Dat ik denk van ja... Later, later ga ik er ooit vast wel iets mee doen. Uh, Wat zit een klein stukje Edith Piaf in de show met uh, Sinfonietta. Welk lied zing je dan? Ja. Non, ne rien goed, non, ja. Je nou goed, dat is ook een beetje een grapje, een beetje een bekend citaat. Maar uh, ik ben wel een beetje getriggerd inderdaad door de Franse taal en de chansons... Uh, dat ik denk van, ja, daar ga ik ooit zeker ja. iets mee doen. Nico, vind je dat ja. een hoopvol uh, perspectief? Hallo? Ik stond, sorry, ik zat even met de radio. Ja, vind je dat een hoopvol uh, perspectief... dat Ellen ooit ja, uh, Frans de ja, ja. gaat ik zingen? Ja, ik vind het heel leuk. Uh, want zij heeft echt uh, een hele warme stem. En uh, in tegenstelling, maar tenminste als persoonlijk... Uh, ik kan niet even op de naam komen van het meisje... Uh, wat ook uh, medaille toen nog heeft gekregen... vanuit Frankrijk... Die ook momenteel Engels zingt. En Wende Snijders bedoel je? Ja. ja, die zingt ook wel mooi, maar het is een beetje ja, wat rauwere stem. Maar zij heeft een hele heldere, volle stem. En, uh, wat jou betreft mag mooi. dat uh, programma ontwikkeld gaan worden. Dat <laughs> nou, begrijp ik, het, het leukste compliment vond ik dat in mensen Frankrijk <laughs> zich afvroegen of ik. Of ik. of ik. Of ik, of ik Frans was, of Nederlands, of dat ze het dachten. Oh, dat is maar, nou, leuk, ja. Dus dat vonden ze heel normaal, dat ik Frans zong, dus vond ik leuk. Ja, ja. Je, je viel niet op als, als Nederlandse die Frans probeerde nee. te zingen. Nico, eh, ooit komt er dus een Franstalig programma van Ellen ten Damme. Dat heeft ze hierbij toegezegd. Dan. Nico, dankjewel ja. voor het bellen. En tot okay. een andere keer. Dag. Ja, da Dag. ja, je hebt in het verleden wel Duits uh, gezongen natuurlijk. Je hebt Engels gezongen, nu ja, zie je Nederlands. Ja, natuurlijk, ik werk al uh, 15 jaar in Duitsland. Als sidekick van Udo Lindenberg. Dat is, dat is uh, een man die noemt jou uh, zijn muze, hè? Udo Lindenberg is echt de uh, rock roll ster van Duitsland. Zeker op dit moment. Dus hij heeft op zijn 65e meer succes dan ooit. Dat vind ik ook wel hoopvol, zeg maar. Dat op de oude dag uh, nog opeens op nummer één staat overal. Uh, Want hoe heb jij hem leren kennen? Doen. Um, ja... Eigenlijk via Nina Hagen die mij zag optreden in Amsterdam een keer. En die heeft mij toen gevraagd om in Berlijn iets te doen... op een Benefiet Gala Vrouwen voor Afghanistan. En dat heb ik gedaan. En daar heeft Oedo mij weer gezien. En vervolgens gevraagd om mee te doen met zijn nieuwe show. Of eigenlijk moest ik eerst een beetje auditie doen in een studio. Want er werd ook een film gemaakt, een cd en een theatershow. En van alles en nog wat. En ik zocht een vrouwelijke partner daarin... En euh, ja, dat vond ik heel erg leuk. Hij zag me eigenlijk op handen lopen heel lang naar een vleugel toe en dan een liedje spelen. Dat vond hij zo grappig. Dat, euh, ja, ik weet niet, maar <laughs> hij vindt het altijd leuk als ik acrobatische dingen doe. Want ja, dat doen niet zoveel mensen. Dus dat, dat vindt hij dan heel erg leuk. En hoe vaak uh, treden jullie nu nog samen op? Nou, ik heb bijna nooit tijd meer. Dat is een beetje jammer. Mm -hmm. Want ik heb nu ja, een soort van tien jaar lang... Uh, ik ben met hem de hele wereld over geweest. Een stuk of drie keer. In allerlei hoedanigheden. En tien keer naar China en heel Duitsland. Is door. Is hij daar ook zo en... succesvol in China? Nou, dat zou hij graag willen. <laughs> hij probeert het. Hij heeft het geprobeerd. Ja, dus we begonnen heel klein. Eerst met z'n tweeën en dan een vage tv-show. En de volgende keer kwamen we met een klein ensemble. En daarna met de hele band en de hele crew. Uh, het werd steeds groter. Maar uiteindelijk uh, heeft hij toch ook weer laten versloffen of zo. Maar. Dat was wel een leuk avontuur. En Want je zag hij... het per jaar ook veranderen ja. in China. Ja. Dus in China heeft hij het geprobeerd. In Duitsland is het natuurlijk een enorme <coughs> grote ster nog steeds. Ja. Hij heeft ook uh, als een van de eerste West-Duitse rocksterren in Oost-Duitsland opgetreden. Dat heeft ja. zijn populariteit alleen nog maar eens uh, vergroten, Die, uh, Udo Lindenberg is nog steeds dus een grote naam, zeg je. Ja, er is nu zelfs een musical over hem. En oh, ja? een musea en van alles. Het is echt te gek. Ja. Echt een, een grote verdette. Uh, je ja. hebt ook nog eens zijn liedje ooit gezongen bij het Duitse Songfestival. Ja. Ja, dat hadden we samen bedacht. Want ik werd ervoor gevraagd en dat vond ik zo bizar. Ik zei, nou, ik ga niet meedoen aan een songfestival... tenzij het iets geks wordt. Dus laten we een nummer over neuken of zo. Maar ja, bij het songfestival, dat is een familieprogramma, <laughs> Ellen. Ja, nou, geen familie zonder neuken, zou ik zeggen. Nee, dat is ook weer waar. Maar wat vonden ze daarbij, uh, dat uh, ja, daar uh, kon natuurlijk uh, niet. Het televisiestation van? <laughs> dus Platke Fiekt moest gecensureerd worden tot Platke Liept. Nou, ook mooi. Wat is er mooier dan de liefde? Ook goed. Maar natuurlijk zong ik tijdens de uitzending dan weer Platke Fiekt. Ach, een kul, allemaal, vind ik het. Anyway. Maar, uh, het was eigenlijk een anti irakoorloglied oorloglied. Uh -huh. Heeft ook niets geholpen, want het is ook nog steeds een puinhoop. Maar je hebt dat Songfestival ook niet gewonnen? Nee, en dat was nog, was nog gekker. Diegene die wel gewonnen had, het bleek dan weer doorgestoken kaart. En oh. allemaal gedisqualificeerd. Allemaal toestanden daar. Maar ja, ik vond het wel leuk om een keer mee te, te maken. Het is al niet te min een, een leuke ervaring. En heeft ja. het je populariteit bevorderd in Duitsland? Nou, nauwelijks volgens mij. <laughs> Ze waren te veel in shock. We hebben dat liedje opgezocht. Kunnen we daar een klein stukje van laten horen? Ik krijg zum somma ja, stehen er kriegt die stiefel nicht mehr an nicht für irak und nicht für iran dat was de ongecensureerde versie <laughs> ja. van uh, plat gefit met de big band is dit ja in nederland uh, uitgevoerd volgens <laughs> ja, mij ook hè ja, dat is een, een, een Duitse avontuur van je geweest. Je hebt in Nederland ook een Duitstalig uh, uh, theaterprogramma gemaakt. Daar gaan we het straks over hebben. Daar was je ooit, uh, dat zei ik al eerder, bij ons mee te gast in Volkspot. En dat heeft veel indruk op me gemaakt. Maar daar gaan we het zo over hebben. Want we hebben ook Bellas en we hebben melers. Om te beginnen aan de telefoon, Henry. Henry, goedenacht. Hey, goedenavond. Dag, Henry. Wat is nou voor jou een thema waar, waarvan jij zegt dat, dat is zo bijzonder daar zou zo een film of een uh, theaterstuk van gemaakt kunnen worden? Nou kijk, het is, uh, ik ben nu 59, ja. En ik, wat ik eigenlijk zo bijzonder vind, is dat ik, uh, ik altijd zo, net voor 11, dan nog, al nog een paar jaar, en altijd zo leuk, zo'n Chaud de Vivre, en ik heb helemaal niet zo bijzonders meegemaakt. We moeten altijd over de lachen, en, we altijd met de, en dat is eigenlijk een, een, een hele idee voor een, uh, hoe moet je dat, een romantische, lekker op de bank zitten trekken naar iets kijken, gewoon van een, leven is wat, wat wat dat allemaal uitstelt. Dat vind ik eigenlijk zo leuk. Dus eigenlijk Ellen Tendam als thema voor een film of een uh, theatervoorstelling. Ja, nou, Ellen, nee, de musical. Als, als, als, als, een, als een van de mensen die dat gewoon lekker, de, lekker altijd al leuk bij lachen. Een beetje ironie, een beetje van alles proberen. Dat vind ik prachtig. Ja, Harry zegt Ellen: je staat Nef, levensvreugde never, never, a, never a dull moment. Nee. nee. Dat, al mijn nee. dat is een van mijn, even mijn motto's. Ja, never a dull moment. Harry hij, hij bewondert, ja. bewondert je levensvreugde. Ellen: is dat iets wat je in jezelf herkent? Dat je. Uh, het leven uh, positief tegemoet uh, treedt en met gretigheid ja. tegemoet treedt? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat ik wel goed uh, kan relativeren of juist ook in stomme dingen het leuke zien. Of zo. Daar ben ik wel goed in om overal iets van te maken. Of zo. Ja, en alles, uh, en alles proberen. Alles gewoon aanpakken. Gewoon eens kijken hoe het, hoe het ruikt, hoe het voelt. Hoe het, uh, maar in ieder geval dat... Uh, ja, altijd lachen, altijd uh, gewoon leuk. Maar lachen Sorry, en gewoon leuk? Heb je, nou, je daarin, Helm? Ja. Nou, niet altijd. Ik, ik zit echt niet de hele dag te lachen of zo. Helemaal niet zelfs. Ik wil um, even denken: nee, dat is het niet. Je kan niet permanent 24 uur per dag gelukkig zijn of zo. Ik moet ook aan het werk en soms dingen doen die ik niet leuk vind. Hey, dat heeft iedereen. Herrie? Wat zeg je, Henry? Jullie in de wereld allemaal doen, beetje vrouw, te bekijken, kant op. Dat helpt alle beetjes helpen toch dan? Ja, ja, alle beetjes helpen, dat ben ik met je heen. Nou ja, je kan inderdaad een... Kijk, de wereld zal... In mijn filosofie is, de wereld wordt echt nooit... Ja, wat dat ben ik heel pessimistisch. De wereld zal nooit veel beter worden. Of, ik bedoel... Is meestal Ongelang onrechtvaardig en vervelend. Ja. Er gebeuren ja. allemaal nadigheid. Om lang te kort te Het gaat om he? hoe, hoe je ernaar kijkt. Ja, en ja. dat kan ieder voor zich natuurlijk zelf keep doen. Down, keep going, zegt Henry. I will. Ja. You too, okay. Henny. Hé, hey, dankjewel voor het bellen. Hey. Dank <laughs> voor het bellen. Ja, je, de wereld kan je niet mooier... je kunt de wereld misschien wel een beetje mooier maken... maar de wereld kun je niet veranderen, zeg je. Mm, nee, ik, ik uh, geloof daar eigenlijk niet zo heel erg in. En trouwens, die wereld is sterker dan wij. Dat denk ik. Ik denk ook natuur en zo... God, dat de wereld zal wel blijven bestaan, alleen wij niet misschien, want we zelf een puinhoop over maken. Maar ook daar kan je dan wel weer de humor van inzien, denk ik dan. Want kun je daar iets bij voorstellen? Harry zegt: nou, Elton John is zelf een productie waard. Elton John met de musical, zoals we nu ook de rest van de naam de musical hebben. En we hebben Ramse Chaffee de musical. Ja. Even schil, die zijn dood, jij leeft gelukkig toch? Mm. Maar is, is dat iets waarvan je zegt. Mijn leven is inmiddels ge, uh, rijk, geschakeerd genoeg om zo'n productie te kunnen dragen? Ik denk ook dat mijn leven wel een lach en een traan uh, omvat. Inderdaad, dat het wel genoeg uh, stof zou kunnen hebben. Of dat ik ook. Ik heb ook nog wel genoeg uh, geheimpjes en zo. Die, uh, <laughs> uh, wat er wel interessant zou kunnen zijn, inderdaad. Maar... Uh, wat op dit moment niemand aangaat. Ik weet niet, het zou mij niet boeien natuurlijk. De musical over mezelf. Ik, ben, ik ken mezelf al. Ik vind mezelf zelf niet zo interessant. <laughs> maar uh, uh, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Um, ik denk wel dat er wat smeuïge verhalen over mij te vertellen zijn, ja. Ja, je biografie zo is maar eens geschreven <laughs> moeten worden, misschien. Ja. Um, dan, dan ga ik naar die voorstelling die je uh, toen maakte met Duitse uh, nummers. Nina Hagen kwam daarin voorbij, evengoed uh, kwam Marlene Dietrich in die voorstelling voorbij. Jij was bij ons te gast, dat weet ik nog heel goed, eind augustus uh, 2005. Je was toen net geopereerd, je mm. was ziek, je uh, was borstkanker, bij je geconstateerd. En jij stond mm -hmm. echt als een dolle uh, uh, tekeer te gaan op dat podium van Bellevue in Amsterdam. Wij namen dat op voor de radio. Joh. En dat vond ik zo enerverend. Uh, de, de enorme levenskracht en de enorme levensvreugde die uit dat optreden uh, sprak. Terwijl andere mensen stil en somber in een hoekje gaan zitten... Uh, uh, pakt jij het leven echt helemaal uh, met, met, met beide handen vast. Dat heb ik me altijd afgevraagd hoe je dat voor elkaar kreeg op dat moment. Um, nou ja, in mijn geval was het ook een redelijk positief verhaal natuurlijk. Kijk, als mensen een of andere diagnose krijgen van... Uh, wat u heeft is kanker of zo... Ja, dan denk je in de eerste instantie... oh, dus ik ga dood binnen een half jaar, wellicht. Maar als het al snel blijkt dat het niet zo is... zo van, we gaan, er wordt een van de behandeling uh, gedaan. Uh, en wat tegenwoordig ook heel vaak zo is. Alleen willen mensen dat nooit horen. De meeste gevallen gaan gewoon goed. En dan ben je er ook klaar mee. En uh, ik had nergens last van. Ik bedoel, ja, fysiek. Kijk, uh, dan heb je al weinig klagen. En dan merk je alleen maar... Kijk, dan vraag je je misschien af... stel dat het niet goed afloopt, wat zou ik dan doen? Die vraag stel je dan. En mijn conclusie was, nou, ik vind eigenlijk dat ik hele leuke dingen doe. Ik wil eigenlijk alleen maar doorgaan met wat ik al doe. Dat vond ik een hele fijne conclusie. Want er zijn mensen inderdaad die op zo'n moment besluiten... ik moet een andere baan, ik moet verhuizen, ik moet een ander leven... ik wil weg bij mijn... Uh, weet ik veel, uh, die willen opeens iets anders. En dat was bij mij juist niet. Ik was juist heel gelukkig met... Uh, alles om me heen. en Daar werd ik heel gelukkig van. Van die constatering. en uh, Je bent juist extra dankbaar. En dat begrijpt bijna niemand die zoiets uh, overkomt. Behalve de mensen die het overkomt. Mm -hmm. Dat je juist, juist een enorme positief ode van wordt. Uh, uh, ja. Dat je, je echt bent letterlijk nog blij wordt. Om... Van alles van de, van de hele wereld om je heen. Je bent haast nog gretiger dan je al was. En ja. vertaalde zich dat ook in je werk van nog meer dingen uit willen proberen. Uh, grenzen nog meer opzoeken? Ja. Durf jij? Maar dan. Uh, misschien een, ook een vraag jezelf die je iets serieuzer neemt. Eigenlijk, je wordt aan de ene kant iets. Ik, misschien nam ik me voor daarvoor eigenlijk überhaupt niet zo serieus. Zo van je doet maar wat. En, uh, en op een gegeven moment denk je van nou. Ja, ik weet niet. Dat je iets meer dingen beter. Of beschouwd of in overweging. op bewustere keuzes maken? Ja, ook in je misschien werk? wel. Misschien dat dat het enige beetje effect is ervan. Mm -hmm. uh, um, ja, kijk, als je, als je hoort van nou mevrouw, u heeft nog maar twee maanden te, te leven of zo. Dat is, een hele andere, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat wil je niet. Dat wil je niet, uh, wil je niet uh, horen. Want dan, uh, ja, wat moet je dan nog? Ik wil, uh, en als dat het niet is, ja. Dat is het oude gezegde. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Mm -hmm. Dus in die zin uh, heeft het alleen maar een positieve uitwerking. Um, ja. Ja. Ik, ik weet ook niet, ik kan het niet echt allemaal verklaren. Maar zo Op is jou het heeft het een positieve gaan. uitwerking gehad... die je misschien van tevoren bedacht zou kunnen hebben. Ja. Je bent ja. inmiddels helemaal gezond, verklaard weer. Hè? Ja, ja, ja. Dat is inmiddels dat is bijna zes, zeven jaar geleden of zo. Mm -hmm. Ik weet niet meer. Um, ja. Maar dat zeggen dokters niet, hoor. Het is iets... Um, dat, zullen, dat willen mensen altijd graag horen. Je bent genezen, verklaard. Dat zegt geen één arts. Nee hoor. Je, ik weet niet wat het is, maar dat is, zo gaat het niet. Je blijft een risicogeval. Nee, ook niet. Want ik ben nu gewoon weer zoals ieder ander. Dus dat, uh, dat niet. Maar, maar toch zit ook in mijn achterhoofd altijd dat van... Oh, als het maar niet terugkomt... Dat is het toch altijd de periode voor, de periode na. Dat, dat je er wel... De controle bijvoorbeeld. Uh, of ja. de, de, de, de periode voor de ziekte en na de ziekte. Ja, op een of andere manier heeft dat zo'n impact. Maar ook in de zin van... Uh, de impact is van dat je... Zoals iedereen op een bepaalde leeftijd... Uh, of misschien helaas op jonge leeftijd... krijgt iedere mens te maken met een bepaalde tegenslag. Of dat nou <coughs> een, een sterfgeval in de familie is of naast de familie. Of je krijgt een ziekte of je krijgt een ongeluk. Of je valt van een dak. Ja, Ik weet niet wat je allemaal kan overkomen. Dan, uh, dan het diepe besef, werkelijke besef van de eindigheid van je eigen bestaan. Dat is dat moment. En dat uh, als je echt jong bent, dan denk ik. Dan wil je daar verre van houden. denk je echt niet over na. Of je neemt het echt niet zo serieus. Je neemt ook meer risico. waarganserij. Uh, weet ik veel. Ja. Uh, je wordt iets voorzichtiger dan. Maar ook van... serieuzer. En iets serieuzer, dat je jezelf serieus neemt als waardevol. Of dat je denkt van ja, ik moet er toch niet te licht mee omgaan of zoiets. Is het in die zin misschien ook geen toeval... dat, dat je grote successen in het theater van na die tijd eh, dateren <kijkt> Zie ik Stiletto, uh, uh, de Durf Jij Tournee. Uh, ja, dat zou heel goed zijn Nu kunnen. wellicht het succes met Amsterdam Sinfonietta. Dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Maar in ieder geval een mooie productie eh, die, die, die zich nu aandoont. Ja, dat je denkt van ja, ik wil de tijd misschien echt Goed gebruiken en ik doe mijn best. Ik wil nog meer mijn best doen. Mm -hmm. Ik denk dat ik daar nog meer van doordrongen ben. Ja, ja iets moois maken, ja, en niet met de pet naar gooien of zo. Ja, dat <laughs> deed je toen in 2005 ook bij ons. Dit is jouw <laughs> versie van. Eh, Huuste, inderdaad, het is tijd rustig even uit. Dit is jouw versie van. Ik ben van kop bis voet af. Auf Liebe, Eingesteld. Elm Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ja, da ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Anderen, sie verbrennen. Ja, dafür kan ik nog niets. Ik ben van Kopf bis Huis op Liebe eingestellt. Ja, dat is mijn Welt, ons is Wat ist, was soll ich machen? Nun meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer mich, wie Marzähnung nicht En sie verbrennen, Ja, dafür kann ich doch nichts. Ich Op liever gesteld. Ja, daar mijn Bett, en sonst gar ik Ich kann kan En dan mee in augustus 2005 in NCRV's Volksspot. En Ellen is nog steeds de gast hier in Casa Luna... vannacht op uh, Radio 1 hier bij de NCRV. En ik ben zo benieuwd uh, vannacht, en Ellen trouwens ook... wat nou uh, een ervaring is uit uw leven... dat ja, die, die, die u echt nog steeds bijstaat en waarvan u zegt... ja, daar zou zo'n film van gemaakt kunnen worden of een theaterstuk. U kunt bellen naar 0800-1121, u kunt mailen naar kazaluna.ncf.nl... en twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Mevrouw van der Poel, goeienacht. goedendag meneer. Ja, mevrouw van der Poel. Dag mevrouw van der Poel. Het is niet iets wat ik zelf heb meegemaakt... maar een, de geschiedenis, een deel van de geschiedenis van mijn familie... Dat en dat is, dat speelt dus eigenlijk mijn mijn grootouders daar is het dan begonnen waar mm -hmm. waar ik dan het een en ander van weet en die uh, die waren nog rijk en die mochten op de horsten op de buiten buiten op de tuin in het buitenverblijf van de van de huid, boeren ze waren heerboeren. als je vroeger vijf koeien had in die tijd mm -hmm. dat, dat moet rond 1890 of zo geweest zijn. Zo rond die tijd dat ze getrouwd zijn. Mijn grootouders. Ja. En nou, als je vijf koeien had, dan was je al een hele boer. Nou, mijn, mijn grootvader had er vijftig. Hm? Maar toen. Hij, Echt een rijke hij... boer, ja. Uh, ja, hij, uh, maar uh, het was geen beste man. Hij heeft ook hele rare capriolen uitgehaald in zijn jongensjaren. Hij, hij zat bijvoorbeeld te eten in Hotel de Zende met een, met een vriend of een neef of weet ik veel wat. En toen moesten ze wachten op eten en gingen ze een wedstrijdje houden. Joh, als ik, als ik nou een klap op mijn vork geef, zou hij dan door die kristallen ko kroon tuimelen, bo die boven de taf hing. Nou, werd hij, werd, ja, werd, nou, en hij geeft een klap op jou, hoor die, die, die vork, die ratelt, die, die, die, die, kristallen kroon kapot. Ja, komt er over, komt een meneer, wat doet u nou? Ah joh, wat kost dat ding? En dan betaalde die zo weer eventjes <laughs> gauw. Nou, meer dingen. Met, met, met een, met zijn Tilbury eh, door, door een kraan met, met op de markt waar een vrouw met, met haar. Potten, geen potten, noem je dat. Pottenpannen stond. En dan reed hij die hele kraam in te guzelen met En dat mensen huilen. Oh, man, man, man, man, man, man, man. oh wel, dat kost dat mensen. En dan betaalde hij weer met twee, moest hij 200 gulden betalen. Hij heeft alles verpast op grootste geld. en In een paasweekend verpast die op duin ligt bij de paardenrennen. 500, 500, uh, nee, dat nee, nee, 5000 uh, gulden. Zo? Ja, en dat was die verhaal. Die heeft mijn, voelt mijn moeder nog gehoord. Want toen was goed. Nou is er altijd op zulke dingen. Nou is Horst afgegooid. maar De kinderen die werden toen onder familie verdeeld. Eh, de jongens die mochten nog op de knecht blijven. Bij, bij, bij, bij de bij, bij, bij familie dan. Mm -hmm. En eh, dat zusje van haar. Die werd ergens dienstboden in Limburg. En mijn moeder die was nog te jong. Die mocht bij, bij, bij een tante. De, had, de moeder had gevraagd. Joh, want die is overleden. Die, die moeder toen ze... Uh, even kijken. Zeven jaar was, zoiets. De kinderen waren allemaal half wezen. Maar de, die vader, dus mijn grootvader keek niet niet naar om. En, nou, mijn, maar die tante was, was ook hartstikke rijk. Maar die, die had een, een echtpaar in dienst. Voor, uh, ze was niet getrouwd. Nee. Echtpaar in dienst. En... Uh, en, en mijn moeder ging, ze ging alleen maar thee drinken en een japonnen laten maken. Naaiste er dus sowieso, bracht die vrouw Maar ze werd ineens straatarm, want ze had geld belegd in Russische papieren. Nou, in 1917 of zo, 15, was ze natuurlijk al de geld kwijt. Ja. Dus, ze kon niets, niets geleerd. Dat was ook helemaal geen. Het was ook geen hoogvliegen. Nou, toen een noodspon gemaakt in een huwelijk. Mevrouw ja, van der Poel, mag ik u even onderbreken? Ja, Het klinkt als een heel interessant ja. tijdsbeeld. Met name ja. die grootvader vind ik een interessante ja, persoon. Ja, een beetje de teleurgang, teleurgang van een bon vivant, een rijke een En dan krijg je de Russische revolutie en weet ik veel allemaal komt voorbij. Dat is heel ja, ja. interessant vind en ik inderdaad. En later oudste zoon weer naar, naar oost indië die is weggestuurd door zijn vader. Ja. Ja, en dat kwam waarschijnlijk, denk ik, want zijn vader. Mijn grootvader dan had een jong meisje aan de haat geslagen, is die ook mee getrouwd. Maar die, de, dat jonge meisje en zijn oudste zoon, ja, die lagen qua leeftijd zo dicht bij elkaar. Dus heeft die zoon, die heeft hij naar uh, oost hier gestuurd. Dat, <laughs> dat lijkt hij, hem beter. Heeft hij een blanke papier laten tekenen dat die jongen die ze afstand doen van zijn tropengeld, ja, ze kregen 200 euro. Schulden mm -hmm. en dan konden ze bij. Mijn grootvader die had het van zijn zoon. Ik denk dat hij de pest aan de jongen had, want misschien had hij het wel aangelegd met, met zijn vrouwelijke Nee, je niet. weet het nooit. Nee. Ja. Zeg mevrouw Van der Pol, heeft u die verhalen van uw grootvader te boek gesteld? Of heeft uh, nee, iemand denk, anders in de familie maar, die verhalen opgeschreven? Dat heb ik alleen maar van mijn moeder horen vertellen. En, u moet en, echt ergens opschrijven hoor, want dit ja. geeft inderdaad een prachtig beeld van een tijd. Van een of opnemen zo of, vertellen, opnemen, of en inderdaad en vertellen want, en dat op een band vastleggen. Ja, dat is een ja. goed idee. Ja, maar, maar als er nou een film of een boek van gemaakt wordt, of noem je dat, als er nou een film van gemaakt wordt, dan ligt het toch ook vast. Jawel, dat is waar. Maar misschien dat, dat, dat u dat verhaal dan toch eerst dan aan een producent moet vertellen. Of aan een uh, of aan, uh, theatermaker. Dat u ja, nu ja, eigenlijk wel een klein een, beetje. Een theatermaker. Ik, ik weet niet waar ik zijn moet. Nee, dat is ook best lastig. Dat kan ik me best voorstellen. Maar ik, ik, ik zou toch eens uh, in ieder geval dit verhaal vastleggen voor volgende generaties. En eens kijken wat je met het verhaal zou kunnen doen. Want het is een, een boeiend verhaal wat echt een ja, tijdsbeeld nou, als geeft. U, als zo u, u met de weg wijst, dan wil ik er best gaan werken. Ellen, maar wat ik... kan mevrouw van der Polnacht begrijpen? Te doen, vind jij? Ik weet de weg niet. Ellen, welke weg zou zij um, moeten bewandelen? Ik ben ook maar een ja, eenvoudig erg Misschien heeft u een favoriete regisseur of een favoriete. Een, een, ja, ja een, een schrijver. En dan zou ik die benaderen. Ja, dat is een goed idee. Wat vindt u een goede schrijver? Wat zegt u? Wat vindt u een goede schrijver of een goede regisseur waarvan u zegt, nou, die zou ik dat verhaal wel toevertrouwen? Dat ben ik niet. Nee, oh. dat is moeilijk, ja. Ik heb geen netwerk op dat gebied. Nee, heeft, gewoon een, een boek wat u gelezen heeft. Dat vindt u goed, van een Nederlandse schrijver of zo. En dan, uh, je kan ook met, ja, je kan met een schrijver of een scenario schrijver. Of een, uh, een toneelsgenel. Oh, die neemt gewoon, die gaat gewoon de beste vragen. Ik doe, uh, ga naar Nationaal Toneel of Amsterdam Toneelgezelschap. Uh, Misschien is dat een goed idee of, um, um, uh, om eens contact op te nemen met bijvoorbeeld het Nationaal Toneel. Dus, uh, ja, ik kan uh, Ilja Pfeiffer even bellen. Ja, ja, ja, ja. De, de, Die doet Ilya... ook toneelstukken bijvoorbeeld. Nou, of, uh... zou u willen dat Ellen dat doet? Als, als, u nou, ja, als u nou eventjes ergens een beginje maakt, dan, dan, dan, dan weet ik hoe ik het aan moet pakken. Ik nou, wij, gaan, wij van... gaan met u meedenken, mevrouw Van der Poel. En uh, ja. Ellen belt Ilja. En wie weet wat er nog uh, gebeurt met dit bijzondere verhaal. Ja. Het wordt bijna een serie. Het was een serie, kan ook ja, een ja. televisieserie zijn. Inderdaad, want het geeft want echt die familie mooi... waait uit over de hele wereld, ja. volgens mij. Mevrouw van der Poel, mooi, mooi verhaal. Dank u wel ja. daarvoor. En nou, wie weet wat er ooit met het verhaal van uw familie en uw grootvader gaat gebeuren. Dank u wel voor uw reactie. Ja, hoor ik dan nog wat? Ja, mevrouw van der Poel, uh, bel even terug te naar ons afgelaten. nummer. Nee, blijf even hangen, hoor ik van de regisseur. Okay. Dan noteert hij uw telefoonnummer. Okay. Goed. Mevrouw van der Poel, dank, ja. u dank, dank u wel voor uw verhaal. Hè. Dag. Ja. Ja, dit zijn de mooie verhalen inderdaad, die echt iets zeggen over een bepaald tijdsbeeld. Ja. Um, dan heb ik aan de telefoon Ben. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik spreek met Ben Lafess in Amsterdam. Dag Ben. Dag. Uh, goedenavond. Wat ik, uh, eerst even vooraf, want ik, ik, ik heb wel een leuke suggestie, denk ik, voor een muziekspektakelstuk. Ja. Maar eerst vooraf, als ik in Amsterdam zou moeten typeren, niet zoals die meneer zegt, alleen lolboek en zo. Maar ik zou er vooral typeren als vreselijk ondeugend geweldig. Ondeugend, Ellen? Ondeugend. Is dat een typering die je zelf uh, ook uh, zou toerekenen? Ja. Met, hm. met die, met die glim en zo. Zo kan ze heerlijke dingen sneren, uitbrengen Ja, geweldig. Ja. En wat ik ook, ook haar. Uh, ja, een stuk wat ze ooit gespeeld ja. heb en wat je wel van de hoorde, hoor ik helemaal niks meer van. Maar zoals met... Uh, Nina Haken. Dat vond ik zo geweldig. Van. Ja, dat zat in het Duitse dat programma, hè? Ja, ja. Dat was de totale andere kant van haar. En dat... Ja, dat deed ze ook heel bijzonder. Ja, ja. Maar nu mijn, uh, mijn suggestie ja. voor mijn uh, muziekspektakelstuk. En het is ja actueel, het is, aan de ene kant is het een beetje pijnlijk. Maar aan de andere kant, dat misbruik wat er op het moment in de katholieke kerk is. Hè? Mm -hmm. dan, dan zou ik dan het zo zien dat Elton Damme, die wordt dan een ja. vrouwelijke paus. Ja. En uh, ik zie er allemaal zijn grote tiara op haar hoofd. En zo en dan gaat ze recht spreken en dan gaat ze al die mannetjes aanpakken. En dan gaat ze recht spreken. En dan, dan ja, sommigen worden ze gecastreerd en zo. En dan Ho. gaat ook die, die, die bischoppen. die zogenaamd van niks wisten. Zoals, zoals die Simonus met die Isabus. niets gewoest. Die worden ook flink aangepakt. Dat lijkt me een geweldige rol voor de. En dan zie jij dat ook als een geweldige. Ja? Ja? Elkendam als vrouwelijke paus. Als vrouwelijke paus. Ellen zie je die rol. Als uh, vrouwelijke uh, paus. Zou uh, uh, uh, ja? je op die willen een, spelen? Dat vind ik op zich een heel goed idee. Want uh, dat hele mannige doen in. Uh, in al die kerken en dingen. Daar word ik helemaal een beetje gek van. Daar heb ik helemaal niks mee. Ik kan me er helemaal niet mee, in, uh, mee identificeren. Dus nee, uh, nee. ik vind dat het wel eens tijd wordt... dat de wereld even omgedraaid wordt. Wat dat betreft uh, een vrouwelijke paus enzovoort. vind ik een heel goed idee. Uh, waar het niet dat ik ook niet zoveel heb... met dat soort instellingen. Maar... Um, uh, het, het klinkt een beetje middeleeuws, de voorstellen die u heeft. Dat van Dat, uh, dat te bestraffen. Van castreren. Dat castreren. Uh, ja. Ja, maar het is een beetje een sadistisch stuk. Ik bedoel, dat kan heel interessant zijn. Van waar ligt uh, de grens, oog om oog, tand om tand... en wat schiet je daarmee op? Ik weet niet. Ja, precies. Maar het hele instituut is natuurlijk toch ook, ook middeleeuws... en vooral wat er nu gebeurd is. is ja, het is allemaal middeleeuws. Het is allemaal uit de tijd. Het stamt ook uit van boeken van duizenden jaren geleden. Dat je denkt van... Als ik, als ik de krant van morgen opensla, dan heb je een paar kranten, alleen al in Nederland, die overal verschillend over berichten. Moet je nagaan. Wat denk je dan van de Bijbel, zou ik zeggen? Ik bedoel, ja. uh, je kan je toch niet niks wat op schrift staat, kan je letterlijk beschouwen als de waarheid. Dat vind ik echt een. Daar zou ik heel graag tegen uh, ageren en in dat een toneelstuk zou je Als vrouwelijke paus kunnen <hast> doen. En zou je dan er inderdaad zo'n middeleeuws spektakel van willen maken, zoals Ben een beetje uh, omschrijft? Of zou je het heel erg in het heden willen plaatsen? Uh, ik denk een de combinatie van beide. Ellen? Ja, als je het hedendaagse publiek aan wil spreken... moet je daar toch iets mee doen, denk ik, met het hedendaagse. Ja. Het is ook actueel thema. Ja, het, het is moet inderdaad... Een... Uh, oh. ja, ja, helaas. Ja. denk ik een de combinatie uh. van beide, hè? Dus... dus. Een beetje middeleeuws en aan de andere kant uh, 22, 23 eeuw zelfs. Ja, die moet je ja. niet vergeten. Je beetje, moet de, beetje, de hedendaagse beetje, actualiteit beetje niet vergeten. Een beetje ook met de toekomstvisie, weet ja. je. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is een mooie suggestie. Ik is een interessante suggestie. Ja. Ja. En je komt hier helemaal verrijkt terug. Ik zie, ik zie Voorlopig genoeg te doen. Ik zie mijn haar al zitten daar. Ja, ja, je, je dan, ziet het helemaal en, voor en je dan, bent. En dan geloof ik dat ze dus uh, dan, dan, dan, dan paus Victoria moet heten. Pauze Victoria in Korea, Engeland. Paus Victoria, we noteren het. En net zo onzeugend als u zelf. Ja, nee, ja. Ben, dank je wel voor het bellen. Ja, veel. Tot veel een andere succes, keer. Ja. Ik, ik, ik wacht op je dat je dat gaat doen. Nou, nou ja, je hebt in ieder geval één iemand in het publiek, Ellen. Ben, dankjewel voor je suggestie. En een goede nacht nog. Dat keyboard, dat staat er nog steeds, Ellen. Oh ja. Wil je nog één liedje voor ons doen? Is goed. En dan vind ik het wel mooi, het is nu kwart voor twee... iets van die mooie, melancholische klanken die je eerder in het programma liet horen. Heb je nog zo'n mooi, melancholisch, wat weemoedig liedje? Ik heb bijvoorbeeld in de aanbieding... Ik moet nog zoveel leren. Is dat van de nieuwe CD of dat van, van Durfje? Of iets van de nieuwe, dat is dan Het gras, bijvoorbeeld. Iets is van... dat van die tekst van Harry Munnisch? Ja. Oh, dat is mooi. Ja, dat en wil ik graag horen. is... Het gedicht bestaat maar uit twee zinnen. En daar heb ik dan een lied van geprobeerd. Het gras maken. en het en dam. Het staat op haar nieuwe cd, het regende zon. gras. U hoorde al in het begin van deze uitzending van Casa Luna al een klein stukje van de versie samen met Amsterdam Sinfonietta. Dit was de uh, kleine akoestische versie door Ellen ten Damme. Het nummer staat ook op haar nieuwe cd. Het uh, regende zon, zo heet die cd. En het, wat ik het mooie van deze tekst vind, die omdraaiingen, het gras waarop wij lagen en uiteindelijk blijkt die geliefde dan onder dat gras te liggen. Dat is wel behoorlijk dramatisch. Prachtig, uh, prachtig lied. mooie tekst van uh, Harry Muddisch. Ik kijk even eventjes in de mail en bij uh, Twitter, als je het goed vindt, Ellen... of er nog suggesties binnenkomen. Uh, hier een reactie van Henry van der B. Die zegt, uh, Ellen ten Damme op haar best vanavond. Heerlijk, gewoon mens. Nou, dat lijkt me een compliment. En, in ieder geval een mens. In ieder geval een mens ja. En dan even kijken wat er nog in de mail is binnengekomen. Um, hier een reactie van Vincent van den Elshout. Hij is van uh, een theaterbureau, Don Quichotte Producties. En Vincent die schrijft: zou Ellen Tendamme geïnteresseerd zijn in de rol van Romy Schneider? Deze mysterieuze vrouw heeft net als Ellen tegenslag gekend en overwonnen, ongewone wegen bewandeld en zichzelf keer op keer uitgevonden. Nou, dat vind ik ook een goede suggestie. En um, zo te zien heeft meneer uh, Van den Elshout een eigen theaterbureau in Den Bosch. Ja, het is een Duitse vrouw. Of, uh, mm, begon als actrice. Um, volgens mij is zij niet zo oud geworden alleen. Maar goed. <laughs> um, ja, um, heel jong, al heel beroemd natuurlijk als singer. Ja, dat is natuurlijk nooit heel gezond voor een nee. mens, denk ik. Eigenlijk. Uh, ja, ik ken haar eerlijk gezegd niet zo heel goed. Ik weet alleen dat er onlangs ook een film over haar gemaakt is in Duitsland. Al niet zo lang geleden. Mm -hmm. uh, en daar speelde iemand in die ik ken, een zangeres ook. Uh, ja, zo is het heel vaak. Een, een, een beroemdheid nemen als uitgangspunt is altijd handig. Omdat mensen daar meteen een referentiekader bij hebben... En je kan daarmee spelen en, uh, en een beetje een dramatisch leven is. Ja, dat biedt gewoon meer mogelijkheden. Want een leven wat alleen maar vlekkeloos verloopt of heel gewoon met weinig uh, gebeurtenissen, ja, dat leent zich niet zo voor een stuk. Maar, um, je bent toch niet heel enthousiast. Nou, mij. ik ken haar niet zo heel erg goed, moet ik toegeven. Ik, bedoel, ik heb er nooit laat ik er geen studie van gemaakt. Laat ik nee, het zo nee. zeggen. Maar dat kan je dan uh, gaan doen. Dat maar mag is... je je bellen? Uh, Jazeker, maar niet voor 2014. Dus het duurt misschien nog even? Maar... Want uh, ik heb dit jaar het hele jaar uh, mijn uh, eigen nieuwe theatershow, Spiet. Ja, ja. <laughs> en een nieuwe CD. En er komt ook nog een fotoboek en weet ik veel allemaal. Een en fotoboek? En... Ja. Wat wordt dat? Ja, dat wordt een kunstboek. Met jouw foto's? Door jou gemaakte foto's? Ook. Maar ook door een fotograaf. En mm -hmm. Het is een. Uh, ja, heel uitgebreid werk. Hij heeft ongeveer 200.000 foto's. Ik wens hem veel succes met het uitzoeken. Maar dat wordt wel echt een uh, mooi uh, ding. En um, nou goed, in 2013 komt er nog weer een nieuwe Shakespeare versie. En uh, dan, ja, dan tegen die tijd is het alweer 2014. Dus dan... Dan heb ik weer tijd voor nieuwe ja. projecten. En dan wie weet Romy Schneider. <laughs> nou, het was een en dan suggestie. wil ik ook wel naar Duitsland eigenlijk. O oh ja, wat, wat wil je dan in Duitsland gaan doen? Weer met Udo uh, Lindenberg-Touren? Nou ja, die gaat dit jaar al op Dan Kan ik ook niet meedoen waarschijnlijk. Omdat ik gewoon geen tijd heb. Maar nee, ik zou zelf een Duits-talige CD uit willen brengen. Want dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Met nieuw materiaal, niet met bestaand ja. materiaal? Nee, met nieuw materiaal. En, uh, of misschien een paar Duitse bewerkingen. Van liedjes die al bestaan. En zou je dan ook zelf gaan, gaan, dat... gaan schrijven in het Duits of niet? Ja, ook, ja. ja. Ik zou het dan wel even laten checken door een uh, geboren Duitser. Ja, ja. Maar uh, um, ja, Cirque Siletto zou ook naar Duitsland gaan in 2013. Dat gaat ook gebeuren. Dus het is wel een goede combi dan, ja? denk ik. En dan, ja. Uh, ja, misschien past er ook nog iets van Romy Schneider in. Ja, ja dat is inderdaad wel ja. goed voor de Duitse markt. En die Franse chansons dan? Ja, dat moet dan weer in 2015. Je blijft jezelf uitvinden. Maar dat is ook een beetje de, de, de lijf van je leven. Daar hebben we het eigenlijk over de afgelopen twee uur al over. Nou, wie weet ooit als Roby Schneider. Dank voor de suggestie, Vincent van den Elshout. Dan eens even kijken, een reactie van um, Robbie. Even kijken. Nee, van Drago. neem maar niet kwalijk. Zou, uh, vraagt hij? Ellen geen voorstelling kunnen maken over een jong, ambitieus iemand die door zichzelf te blijven de wereld verovert met eigen geschreven liedjes... terwijl de omgeving van die persoon eigenlijk tegen hem of haar zegt... dat hij uh, of haar uh, ja, eigenlijk niet zichzelf is en dat hij... Uh, de omgeving dus probeert hem of haar te demotiveren. Ik merk namelijk zelf, schrijft Drago... dat als ik mezelf wil zijn, dat mijn omgeving dan tegen me zegt... dat ik niet zo ben en dat ik normaal moet doen. En daardoor ben ik dan weer extra gemotiveerd om de wereld te laten zien... Uh, wie ik ben door juist mijn hobby's uit te oefenen, zoals schrijven. Een beetje gecompliceerd verhaal, maar volgens mij hebben we de crux wat te pakken. Zou daar een voorstelling in zitten, vraagt Drago zich af. <laughs> uh, op zich klinkt het ook wel herkenbaar... Um... In de zin, ik ben wel benieuwd wat hij bedoelt met normaal. Of wat andere mensen met normaal bedoelen. Want dat is natuurlijk... Ik vraag me af of dat bestaat. Mm -hmm. uh, ten tweede moet uh, deze meneer zelf goed weten wie hij dan zelf wel is. En als je dat zelf weet, dan, ja, dan lijkt me dat je er niet naar anderen hoeft te luisteren wat dat betreft. En uh, in die zin is dat wel een... Uh, uh, uh, Enigszins American Dream verhaal. Zo van, weet je maar lang genoeg... Volhoud en zelf doet waar je zelf in gelooft... dan een keer gaat het goed. Um, daar zit ook wel wat in natuurlijk. Ja, en Het is ook wel een mooi verhaal. Althans, het kan een mooi verhaal zijn... als iemand uh, laat zien hoe iemand uh, ja, zichzelf zoekt als het ware. Tegen alle klippen op en tegen alle uh, al dan niet goed bedoelde adviezen. van. Ja, de maar dat is denk in. ik de opdracht van ieder mens in het leven... om zo goed mogelijk uit te vinden waar je het gelukkigst van wordt... En dat is meestal waar je goed in bent of wat. Uh, inderdaad, die hele zoektocht van wie ben ik, hoe stom dat ook klinkt. Misschien is dat wel de enige opdracht überhaupt in het leven. Uh, wat moet je anders eigenlijk? Hmm. Ik weet het niet. Nou was uh, jij ook heel jong hè? Toen, je, toen je muziek begon te maken. Toen je uh, teurende danste, noem maar op. Heb je ook wel eens die, die, die, die, die tegengeluiden gehoord? Van ach meisjes, uh, leer toch een goed uh, beroep. en uh, Die kunsten zijn wel uh, leuk voor, voor uh, amateuravondjes? Mm, nee. Jij bent meteen <laughs> van nee. huis gestimuleerd om die nou ja, weg te gaan. Ik ben nooit tegengehouden in de zin van, nou, uh, dit wordt niks en hou maar op. Want ga word arts of tandarts of advocaat, dat is beter. Nee, uh, gelukkig niet. Um, um, nee, wat op de vat mijn ouders wel, je moet doen wat je zin in hebt. En, ja, daar ben ik hier niet in tegengehouden. Maar, um, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh. Nou, de, deze, deze Draco heeft dat probleem dus wel. En het kan natuurlijk wel een interessant verhaal opleveren. Ja. Uh, de zoektocht naar wie, wie je zelf bent en Ik heb Ik wordt heb, je, je je wel dingen inderdaad adviezen. van bijvoorbeeld als je, <laughs> als, je, kijk, zo, als je alleen achter een piano zit, dan kan er weinig gezegd worden. Er kan er zijn, een mooi liedje, of wel mooi gezongen, of slecht gespeeld, of goed gespeeld, of zoiets. Meer valt er niet over te zeggen. Zoals dus als ik op een podium ging staan in een. Hele grote jurk of iets anders geks. Of je gaat erbij op je handen lopen. Of uh, je doet er iets bij. En dan gaat het daarover. Of je ziet uh, of je ziet er heel lekker uit, of sexy, of weet ik veel wat. Dan gaat het al niet meer over de muziek. En dat heb ik heel vaak gehoord. Zo van, hoezo moet jij nou weer uh, uh, een raadslag maken bij uh, als je opkomt. Ja, dan was het, ja, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik vind dat zelf heel grappig. Of ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. Dan zeggen mensen zich, van, dat een... heb jij toch niet nodig? Ja, Dat nee, gaan mensen heb helemaal je dus toch niks corrigeren. Nodig. Nee, dan gaan <laughs> mensen je dus toch corrigeren en toch... Eigenlijk gaan ze tegen je zeggen, doe maar normaal. Ja. Wees dan nou maar gewoon die zangeres ja. en laat Maar al ze die hebben wel pas. gelijk in de zin van, als je wil dat het, als je als zangeres gezien wil worden of gehoord... dan moet je zorgen dat je een mooi zangnummer doet. En weet je wat ook grappig is? Dan moet je gewoon een nummer doen waar je heel veel tierenlantijnen in kwijt kan. Dan moet je... Weet je wel, dat soort dingen, dat gaan zangeressen ook heel vaak doen. om, Dan ben je te een laten goede horen. zangeres, ja. Oh, wat een goede zangeres. Dat boeit me helemaal niet. Nee, dat is, dat is nooit iets geweest waar je op afgerekend wilde worden? Nee, want dat vind ik ook weer zo doorzichtig. Ik weet niet, ja, het blijft allemaal een zoektocht. Je wil performer ook, zijn in uh... eerste instantie? Um, nee, ik wil gewoon iets brengen wat, ik, wat mij zelf leuk lijkt om mm -hmm. naar te kijken of te horen. Dat is uh, wat je probeert. Uh, maar ook iets waar je, waar je zelf, waar achter zelf achter staat en waar een je beetje iets van jezelf aan hebt. Uh, in laat zien. Um, ja, en de ene keer heb ik daar zin en nu ga ik een grote show doen met een groot orkest. En daarna met allemaal dansers en dingen. En dan weet ik nu al, daarna komt een tegenreactie. dan ga ik waarschijnlijk in mijn eentje. Of met één muzikant, heel klein... Een uh, uh, soort in huiskamerachtig optreden. Zo zie omdat, je je, eigenlijk. omdat je het als tegenreactie hebt, heb je dan daar weer zin in. Ja. Het is gewoon een eindeloze evolutie. Uh, uh, of zoektocht naar het ultieme lied en de ultieme voorstelling. En dat, ja, dat de, de, je smaak verandert, de invloeden veranderen. Uh, en zo misschien gaat moet het helemaal de weer ultieme verder. voorstelling nooit te vinden. Net zo min als je de, het Die ultieme niet, uh, uh, succeslied moet vinden. Nee, ik denk dat dat allemaal niet bestaat. Maar op sommige momenten wel. Dan denk je van, ja... Dan krijg je heel soms zo'n gevoel van... Ja, dit klopt. Of als de band goed speelt. Of alles, alles gaat helemaal zoals je wil. Dan word je met z'n allen een beetje opgelift. En het publiek in de zaal ook. Dan heb je soms zo'n zo geluksmoment. En daarna komt dan weer de deceptie. Ja. <laughs> en we, hebben nog, we hebben nog 2,5 minuut. Kun je een heel klein liedje nog voor ons spelen? Je ja, had het zo mooi over die huiskamerconcerten... die uiteindelijk weer het gevolg zullen zijn van deze grote producties. Inderdaad, we hebben nog maar twee minuutjes. Maar het zou zo mooi zijn om met, met jouw muziek af te sluiten. Ellen ten Damme. Een liedje om ons een beetje in slaap te wiegen misschien. Ik moet nog zoveel leren te verdragen. Zoals bijvoorbeeld... En ik met zonder vrienden, ongekend. Te hopen zit dat jij nog opkomt dagen. Ik moet nog zoveel leren te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld, dat jij van me houdt. Als jij niet belt of komt en iets dat jij ook morgen nog kunt grijpen. Ik moet nog zoveel leren, accepteren, zoals dat Ellen, dankjewel dat je hier was. Ik wens je een schitterende met amsterdam Symfonietta. Die gaat vrijdag van start. En ik speel nog even het amsterdam in voor Mieke van der Weij. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Mieke, met Helco. Jouw gasten, Elke Blokker en Albert-Jan Kruiter... van het Instituut voor Publieke Waarden pleiten onlangs voor een herwaardering van die publieke waarden door het loslaten van eigenbelang en het zoeken naar gedeelde waarden. Ook doen ze onderzoek naar de manier waarop de overheid... zich op een verantwoordelijke manier kan terugtrekken... uit het maatschappelijk leven. En ik vraag me nou af, wanneer hebben zij dan nou voor het laatst... tegen hun zin met de overheid te maken gehad? Dat zou ik nou wel eens willen weten. nacht verder en uh, maak er een mooi gesprek van. Ja, Mieke van der Wey, morgen ontvangt zij dus in Casaluna Elke Blokker en Albert Jan Kruijter van het Instituut voor Publieke Waarden. Straks wakker Nederland hier op Radio 1. Veel genoegen erbij. En wat ons betreft graag tot morgen, dan openen we weer de luiken van Casaluna Luna Even na middernacht hier op Radio 1. Voor nu nog een goede nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.